Pure en ook Thijssen met het NOS-journaal. In en bouw van een asielzoekerscentrum in de wijk de Esmark. Het stadsbestuur wil het centrum bouwen op een braakliggend terrein. Het moet tien jaar onderdak bieden aan 600 mensen. Voor het begin van de raadsvergadering overhandigden tegenstanders... de uitkomst van een door hen zelf opgezette enquête. Daaruit zou blijken dat een grote meerderheid van de burgers tegen het AZC is. Daarnaast bekritiseerden een aantal fracties... het college voor het gebrek aan openheid en transparantie. Het college belooft beterschap. Het eigen risico in de zorg leidt ertoe dat veel mensen niet of later naar de dokter gaan. Dat blijkt uit onderzoek van TNS Nipo in opdracht van zorgverzekeraar VGZ. Het uitstelgedrag leidt vaak tot ergere medische klachten en daardoor uiteindelijk tot hogere kosten. VGZ vindt daarom dat het eigen risico omlaag moet. Vanwege de opgelopen spanningen tussen Nederlandse Turken en Koerden... is de beveiliging van zes Turkse moskeeën en centra in de regio Rotterdam aangescherpt. De gebouwen staan in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Dordrecht... en zijn onderdeel van de koepelorganisatie Turkse Federatie Nederland. Agenten gaan extra surveilleren bij de gebouwen, zowel herkenbaar als onherkenbaar. De afgelopen tijd is een aantal geweldsincidenten geweest... waarbij vernielingen zijn aangericht. Het binnenhof gaat vanaf 2020 5,5 jaar dicht voor een grondige verbouwing, meldt het AD. De sluiting betekent dat het parlement moet uitwijken naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat ministerie zal voor een kleine 40 miljoen euro moeten worden verbouwd om het parlement te kunnen huisvesten. De verbouwing gaat tussen de 500 en 600 miljoen euro kosten. De Tweede Kamer moet nog wel instemmen met de plannen. Het weer, vanuit het westen gaat het regenen. Dat duurt tot de vroege ochtend. Later in de ochtend vooral buien in het zuiden en oosten. Vooral smiddags ook een kleine kans op onweer. Het wordt 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Zie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 It's gonna take until you speak, babe. Cause I. Deze is...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 heavy hearted Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable. Something to believe in Monday left me broken Tuesday